De politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met de ruim 600.000 pond aan donaties. Rusland en Oekraïne hebben krijgsgevangenen geruild. Oekraïne heeft 94 Russen laten gaan, Rusland 95 Oekraïners. Oekraïne zegt dat er onder de teruggekeerde Oekraïners gewonden zijn. Op zijn beurt zegt Rusland dat de Russen die door Oekraïne werden vastgehouden... in levensgevaar verkeerden, zonder dat verder toe te lichten... De twee landen wisselen vaker krijgsgevangenen uit. Het gaat vaak om honderden mensen per keer. Op Roland Garros heeft tennisser Novak Djokovic geschiedenis geschreven. Hij won het Franse tennistoernooi en heeft daarmee 23 Grand Slam titels op zijn naam. Daarmee is de Servier de succesvolste mannelijke tennisser aller tijden. In de finale won hij in drie sets van de Noor Casper Ruud... Djokovic is ook de enige man ooit die alle Grand Slam toernooien minstens drie keer wist te winnen. Op de Rode Zee bij Egypte is een schip in brand gevlogen. Drie Britse toeristen die aan boord waren worden nog vermist. De 26 anderen konden op tijd worden gered. De brand op het schip zou veroorzaakt zijn door kortsluiting in de machinekamer. De man die zich urenlang verschanste in een woning in het Gelderse Lichtenvoorde is afgevoerd door de politie... De man zat in de kelder en was mogelijk gewapend. Volgens de politie duurde het lang voordat veilig kon worden ingegrepen. Het huis in Lichtenvoorde wordt nu nog doorzocht. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en warm en bij 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1545. We gaan weer beginnen met uh, nieuwe muziek. En, uh, want er staat weer het nodig op ons te wachten. Pieter Sterling is terug met een nieuw album. Mystic Voyager. En dat is altijd weer goed nieuws. Mooie muziek trouwens ook. Uh, een beetje vokaal zit erin. En uh, heel peaceful, zullen we maar zeggen... En dat geldt eigenlijk ook voor het volgende het album wat daarna komt. Into the Quiet van Deborah Martin en Jill Haley. En Jill is een goede bekende van ons. Die heeft heel veel albums gemaakt en gebaseerd op, op inspiratie uit uh, grote natuurparken in Amerika. Dan gaan we dat rijtje af. We gaan terug naar 2021. Dat doen we met Rodrigo Rodriguez. Blowing Zen, Zen heet dat album. En we sluiten af met Darlene Koldenhoven met het album The Grand, The Grand Piano Spa. En de Darlene is een, ja, die heeft uh, er in een film gespeeld. Met, uh, dat ging over uh, avonturen van een kloosterzusters Ergens in een plaatsje in Amerika. Um, uh, en er werd ook in gezongen. En Darlene die zat, uh, was een van de nonnetjes. En die speelde daar mee. Goed, um, Don Lincoln dan over, dus um, die gaat het afsluiten. Peacefulradio.info je kan het allemaal daarop terugvinden, de uh, muziek en natuurlijk de playlist. Veel luisterplezier. to tune in to Peaceful Radio with Benno Vugan.